Dit is Zeewouter Jong met het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat het raketsysteem is verwoest... waarmee Rusland eind juni een restaurant in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk aanviel. Op Telegram schrijft een militaire eenheid wraak te hebben genomen op de bezitters... voor het beschieten van Kramatorsk. Eind vorige maand sloegen twee raketten in bij een restaurant in de stad... zo'n 40 kilometer van het front. Bij die aanval in Kramatorsk kwamen 12 mensen om het leven... onder wie drie kinderen. Het UWV heeft jarenlang illegaal gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS' nieuwsuur. Het gedrag van bezoekers van de UWV-site werd geanalyseerd... om te bekijken of ze illegaal in het buitenland verbleven en toch WW ontvingen. Dat ging veel te ver, concludeert de advocaat. Iedereen werd gevolgd, ook mensen die niet ergens van verdacht werden. Het systeem werd stilletjes stopgezet... en daardoor gaan mensen die wel fraude plegen vrij uit. Het UWV zegt spijt te hebben dat men niet zorgvuldig genoeg is geweest. Een man van 23 uit Maastricht is gisteravond om het leven gekomen na een ruzie. De man kwam door de ruzie terecht in de Maas. Hij werd uit het water gehaald, maar overleed korte tijd daarna in het ziekenhuis. De politie heeft een 58-jarige man ook uit Maastricht opgepakt als verdachte, meldt 1 Limburg. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. In Zuid-Korea zijn zeker 22 doden gevallen door hevige regenval en aardverschuivingen. 14 mensen worden vermist. Veel doden vielen toen gebouwen in Ruim 4700 mensen zijn geëvacueerd nadat een dam was overspoeld. Het treinverkeer in Zuid-Korea is ontregeld en in 13 steden viel de stroom uit. De overheid vreest dat het dodental zal oplopen. Morgen wordt in sommige gebieden opnieuw zware regenval verwacht. Het weer in Nederland, afwisselend zon en wolken met landinwaarts enkele buien. Het is 22 graden aan zee tot plaatselijk 27 in het noordoosten. Komende nacht nog een regenbui, morgenochtend een stevige wind. later morgen rustig zomerweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de verbindingsweg tussen de A8 en de A10... is het heel druk geworden op de A7, Horend-Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam is de vertraging nu een uur. En op de A8, Zaanstad amsterdam voor Knap in Koenplein ook een half uur tijdverlies. Op de N515 van Zaandijk naar Koog aan de Zaan merk je dat ook... voor de aansluiting met de N203. Daar is de vertraging 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu. Zandvoort op zaterdag.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 Uh, verder hebben we het over uh, de lintjes. Uh, de lintjesregen. Nou, er kreeg maar één meneer een lintje. En dat was uh, meneer van de.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 hier is er nog een keer met de grote hit uit de jaren 80, The Self Control.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 Dat was uh, Laura Brennikon uit de jaren 80 met uh, de self-control. Zometeen gaan we naar het strand, toch? Benno? Ja, zeker, zeker. Zeker, ja. ja uh, naar Ruud Van uh, de bloemen uh, Bloemendaal, Want uh, daar is wel het een en ander uh, gebeurd. En gaat er nog gebeuren? Eerst deze lekkere das classic. WGAP. Now, all you You love say I want y'all to say this with me. <laughs> say. say it loud. Doctor, the bigger the say, <laughs> say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it Say it loud. Say it loud. Say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 ...waar het weggewaaid was stond onze melkkamer. Dus als we het wel geregend had, dan hadden we wel een probleem gehad. Ja. die hebben we gauw, gauw ingepakt en zo. Oh ja. Dus het is echt goed afgelopen en de, en de gemeente was echt geweldig. De volgende dag was er al een aannemer. Ja. En die heeft het hout dichtgemaakt en de asfaltpapier opgedaan. De Tweede dag hebben ze de dakbedekkingen weer opgemaakt. Is dat is keur. keurig. Okay. Ja, maar dat zou snel uh, kon gebeuren, Ruud. Ja, top top, uh, top van, uh, van de gemeente en de aannemers. En de loodgieter dat het goed spel Maar Ruud, zou dat niet gekomen zijn omdat burgemeester Roest uh, er ook was? Want uh, die, uh, zal die niet een beetje vaart aan ach, achter hebben gezet? Uh. Ja, nou, ja, ik heb geen idee. Misschien wel, ja. ja. Hij heeft uh, jullie heel hoog zitten. Um, maar uh, de collega's van wijk aan zee die hadden veel meer pech. Ja. Die, nou, die, waren al... die zitten weleens zitten met eentje. Hier, en uh, daar wordt. Uh, zo'n uitkijkgebouwtje bovenop. En er wordt de hele dag van weggevlagen. En de meldkamer is helemaal nat geregend. Zo. So. Dus al die apparatuur is eigenlijk onbruikbaar. Oh En bij de tweede post was het dak eraf. Dus zijn het toch wel plezier. Ja. Maar die hebben nog, nog zo'n. Uh, van zelfbouwposten die elk jaar in elkaar moeten zitten. Oh, oké. Okay. Dat is natuurlijk wel veel kwetsbaarder dan containers ja. of vaste post. Ja, ja, ja, ja. Daar moet de gemeente ook maar zo aan doen. Hè. Nou, vind ik, ik ook. En, maar ja, jullie post is gelukkig uh, vastgeschroefd op een bunker. Dus er ja. kan eigenlijk weinig gebeuren. Er kan weinig gebeuren. Het zegt. Uh, het komt omdat uh, door al die jaren. Is het zit dichtgespijkerd met spijkers. Ja. En die spijkers gaan roesten. En dan ja, gaat er één stukje omhoog. De ja. We hebben normaal nooit schade. Nee. Dus, uh,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 Ja, ik ga ook niet het overlast verzorgen. Uh, nee. Om over de zee gaan te gaan of via de of uh, ja. Nee, dan wacht ik wel tot het afgelopen is. En toen zijn we daarheen. naar de ene Ja. ja. Maar normaal zitten we met de storm er altijd. Dat is Oké, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Hey, Ruud, en, uh, nou ja, het, uh, wat, iets, iets al leukers is dat jullie weer de zeelmeil uh, gaan organiseren. Voor een 65e keer, ja. Is... Wauw, nog een feestje ook, zeg. Ja, de 13 ja. Uh, augustus, de, al, de tweede zondag in augustus. Ja. Vandaag is de inschrijving begonnen. Ja. En? en uh, om aanmeldingen? Al, ja, al over de 100. Zo. Wij doen het 350, dus dat is er maximaal. Hè? Dat wordt opschieten. Dus dat, dat gaat al lekker, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En, en we hebben een grens gezet omdat we dat goed kunnen beveiligen. Ja. En, en niet risico nemen met nog meer mensen. Nee, ja. je, het gaat bij ons voor de lol en uh, 350 kunnen behappen hebben we allemaal van die, van die bandjes voorwege. Dat je geregistreerd bent, dat je 3D oh, ja. ligt. Ja. En dat is goed. En dat we gewoon. Dat is mooi. En kunnen jullie dat als reddingsbrigade Bloemendaal uh, alleen beveiligen of moet je wel assistentie nou, hebben? Nou, we hebben altijd hulp van, uh, van de zandwatseredenkraad, dat is heel belangrijk. Ja. Want die weten ook wat, wat ze moeten doen natuurlijk. En we hebben van een paar mensen van, uh, uh, van die eigen boot hebben, zeg maar, van de strandhuisjes, van Bikum, de watersportvereniging. Oh, ja. En die helpen, die helpen ook altijd mee. Plus we hebben de laatste jaren ook een paar van die uh, planken, uh, suppers van uh, oh, ja. uh, Surfana. Die helpen dan mee. Dat is ook fijn natuurlijk. Die doen dat stuk onder de kant. Hmm. Maar mochten iemand dan. Kunnen ze van zo'n plank hangen. En we hebben natuurlijk onze oude vertrouwde flotteur. Als laatste boot. Ja. Nou, daar kunnen we honderd mensen aan als het moet. <laughs> en heb je nog 250 in het water liggen. Dus, ja, uh, ja, ja. Dat gaat goed. Ja, ja, leuk is dat. Ja. Zeg Rutte, uh, uh, ik als uh, zee of landrot uh, moet ik zeggen. Uh, hoe, hoe ver is een zeemeel? 1852 meter. Oké. Okay.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 Nee, we, we, ja, hebben we hebben vanaf 12 jaar, maar dat is meer een beetje omdat we dan uh, verantwoordelijk voor de ouders en dat is niet. Maar we doen een wedstrijdgedeelte, die start als eerste. Ja. En die, uh, dan een minuut later gaat de prestatie. En dan komen de wedstrijdzwemmers als die langs de halve zeemaal zwemmen, dan starten we ook de halve zeebouw. Oh ja. Dus om het een beetje in een uh, groep te houden dat het niet te ver uitreikt, en, uh, Maar het is altijd, als het is niet zo van het weer slecht weer en. Uh, we doen geen prestatie, maar we een wedstrijd. Dat doen we niet. Oh. Dus of alles of niks. Oké, okay, oké. Okay. En het, de, het, ja, wanneer. Een prestatiezummer is net zo knap als iemand die een wedstrijd doet. Ja, precies, precies. En wanneer gaat het niet door als het winkracht 8 is?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 ja. Weet je, ik, kan, uh, ik zwem zo voor baantjes, maar in zee is dat altijd anders. Ja. Nou, ik hoor net dat uh, Rob Harms, die heeft zich aangemeld om als testzwemmer uh, mee te doen. Ja, uh, is... uh, ik, ik weet voor niks hoor, <laughs> <laughs> hallo, hallo. Ja, ik heb zwembandjes hoor. Uh, ja, oké okay, Ruud. Ruud, uh, nog even een <laughs> vraagje over die Sema. Uh, want het is uh, volgens mij best wel pittig hè, om uh, daar aan mee te doen.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 Weer terug naar onze reddingspost. Oh ja, ja, De reddingspost ja, ja, ja. is altijd de finishplaats. Oh ja, oké, okay. heel goed. Nou, helemaal duidelijk. En, en uh, wat kost het? Oh, ik dacht... Oh, dat was slecht. 20 euro? Ik dacht uh, 20 euro, ja. Ja, heel goed. Ja. <laughs> ja. Ja. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Als ja. je kunt u aanmelden op onze website ww.redishalen-bloemendaal.nl En daar staat alles op. En uh, ze krijgen ook allemaal dit jaar een koeripakket. pakket. Dus dat is ook wel grappig omdat dat honderd jaar bestaan. staan. Er hebben oh, ja. oh, oh, een aantal bedrijven uh, aangeschreven en die hebben puntjes uh, gegeven. Dus Het is even anders dan anders. En Red Bull die komt de boel op oh, de sloot een beetje te maken. Dat gaat allemaal goede kant op. Met Max. Met Mark. No. <laughs> Oké, okay, je krijgt hier wel een red bolletje. Uh, je ja, nou, ik krijg een red bolletje cadeau. Zo. So, so, of vleugels ga je bloemen er al aan <laughs> nee, zijn. Uh, als je, ja, als je ja, dat, je dat nog niet haalt. Nee, ja. ja, als je het het begint allemaal om half 1, Nou, Dat is een hele christelijke tijd uh, voor een zondag. Hè? Ja, ja, ja. Dan starten we en, en, en, en ja, half 1 gaan we er naartoe lopen. Ja, precies. Zijn jullie ook allemaal uitgeslapen. Ja. Goed, nou Ruud, als ik dat zo hoor... Uh, gaat dat, uh, die, ga je die 350 deelnemers wel, uh, wel redden? Ja, Dat is prima. weet je, Als we het niet halen, is het ook goed. Ja, nou de eerste 100 heb je al. Het gaat niet om het geld. Het gaat ja. om de traditie. traditie moet ja. je overhalen. Ja, zo is dat. Heel veel plezier en we gaan elkaar spreken. Oké, okay, Ruud. Oké, okay, dank. Ruts. Hoi, hoi. Denk je aan de racebrigade en de c en natuurlijk aan vakantie. Ja. Aan de vakantie. Zomer, anno, 23, korte rokjes vind ik beeldig velle kleuren en een clip in mijn haar.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 The benen bees, jasje Misschien wat geld mee. een leuke single. Deze van Roxy Dekker en Anne Fleur, Vakantie. Zo dadelijk uh, gaan we ook uh, op vakantie. Nou ja, in ieder geval oh, vertellen wat je kan doen uh, in Sanford zo tijdens je vakantie. het is tijd voor de evenementagenda na deze van de Jackson's. I just can't I just can't I just can't control my feet I just can't I just can't I just can't control my feet I just can't I just can't I just can't control my feet Sunshine don't fade it on the moonlight I don't fade it on the good times I'm living on the Boogie I don't fade it on the sunshine Don't fade it on the moonlight Don't on the good times I'm living on the Boogie I'm <laughs> Don't you blame sunshine. sunshine Don't blame me on the moonlight, moonlight. Don't blame it in the night blame it on a bug ah! Sunshine Woo! Moonlight Yeah Good times mm -hmm. Boogie You just got the sunshine Yeah Moonlight Good times Good times Don't you blame sunshine. it Sunshine You just got the Weer een lekkere disco klassieker van uh, the Jacksons, show de blame it on the boogie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 Eens even kijken, wat uh, gaat het? Uh, dit weekend hebben we het uh, Multicultureel Food Festival... Wereldse Smaken op het gasthuisplein uh, Morgen, eens even kijken, is dat morgen... Nee, dat is vandaag. is hebben we natuurlijk uh, Ibiza-markt. Uh, nee, die gaat niet door. Oh.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 voor de Formule 1, want dan gaat het uh, zaakje op slot. Zeker, en, nou, stiekem je ergens uh, verstoppen dan uh, volgende week. <laughs> Jezelf insluiten. Jezelf insluiten ja, ja. ergens en uh, dan een paar weken uh, volhouden. Dan ja. kan je gratis staan <laughs> <laughs> naar de kramprie. Dat wordt een hele grote coolbox. Ja, uh, dat denk ik ook. Ja, ja, ja. Nee, nou, ja, je weet het nooit. En Misschien zijn er mensen die het doen, uh, ja. Brenno. Nou, inderdaad. En dan pas 11 september... dan hebben we het, uh, het, het reguliere uh, racekalender... of uh, evenementen worden dan weer opgenomen...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 Zandvoort. Zandvoort. Cruise on into it's better than ever street.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 En, uh, en maak er een... Uh, nou, geniet ervan vooral. Zeker, je bent pensioen gaan, hè. Ja, weet Doe. je, dat moet je ja. eigenlijk niet doen, hè. Want je krijgt het namelijk nog drukker dan voor je pensioen, Ja, ja. je moet achter de geraniums en ja. zo. Oh. Het schiet ook allemaal niet op Beno, Nee. We're all south of Chicago. Yeah. Yeah. Leroy looked like a jigsaw puzzle yeah. With a couple of pieces yeah. gone yeah.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 Zouten landen yeah. En dan zitten we hier in het oude standaard. Wat je vertelt had me nuchter en maar...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 Kijk aan naar met de Zoutenlanden. Mooie hit van alweer een paar jaar geleden. Voor Zandvoort en de regio. En daar komen ze aan voor de politieberichten. Ja, gisteravond heeft de, de politie drie mannen aangehouden... voor de diefstal van een camper uit Zandvoort. Dat gebeurde. Die camper stond helemaal in een loods in Middenmeer...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 Uh, hoe oud ben jij Rob? <laughs> nee, ik ben net even ouder. Oh, okay, okay. Maar hij heeft wel heel veel schade veroorzaakt. Ja, hecht echt. Uh, ja, ja joh. Okay. Het is uh, in Oud-Noord een uh, heel groot gedeelte. Daar is hier echt uh, heel flink uh, bezig geweest. Okay.